Goedemorgen, ik ben Thomas Deelsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Niet iedereen is tevreden met de mogelijke versoepelingen. Het T liet vrijdag weten dat kroegen, restaurants en bioscopen wat hen betreft... weer tot acht uur s avonds open zouden mogen. Dus de voorzitter van de Limburgse Horecabond is een beetje blij. We zijn blij dat we weer uh, uh, wat mogen gaan ondernemen. Aan de andere kant zijn we gematigd blij, want er zijn natuurlijk toch nog wel heel wat uh, spelregels en beperkingen die nog gelden. Ja, deze kroegbaas is totaal niet tevreden met die vroege sluitingstijd. Dan zullen we toch verder gaan met de acties, denk ik. Dan zullen we ons beraden, maar er is voor ons geen perspectief. En als, het, als dat zo zou zijn, ja, dan moeten we het hebben voor de steun die we gaan krijgen... om dan het dicht zijn te kunnen bekostigen. Het kabinet maakt dinsdag in de persconferentie bekend... wat de versoepelingen precies gaan inhouden. Voetballer Rai Vloed mag nooit meer spelen bij Heracles Almelo. Afgelopen vrijdag werd hij al geschorst... omdat hij zou hebben gelogen over een dodelijk ongeluk... Waarbij een jongetje van vier om het leven kwam. Vloed zei dat hij 130 had gereden en niet te veel had gedronken... maar volgens de ouders van het slachtoffertje klopt daar niets van. De directeur van Heracles zegt nu tegen De Telegraaf... dat zijn schorsing een eerste stap is naar zijn ontslag. En Tim Hofman heeft sorry gezegd voor vrouwonvriendelijke dingen... die hij in het verleden zelf heeft gezegd. Gisteren verscheen er een video met oude beelden... waar hij ongepaste opmerkingen maakte over een playboy-model. De presentator schaamt zich nu voor die beelden, zegt hij tegen het AD. Afgelopen donderdag bracht Tim Hofman de misstanden bij The Voice of Holland aan het licht. En misschien heb je de afgelopen maand veel naar The Weekend geluisterd. Bijvoorbeeld naar deze hit. Ja, en Als je dat hebt gedaan, was je in elk geval zeker niet de enige. De zanger heeft namelijk een record te pakken op Spotify. In één maand tijd luisterden er 85,6 miljoen mensen naar zijn liedjes. Daarmee verbreekt hij het record van Justin Bieber. Die had afgelopen zomer dik 83 miljoen luisteraars in één maand. En het weer nog veel grijs vandaag, wel bijna overal droog. In het westen kan het ook zijn dat de er vanmiddag even doorheen breekt. Het wordt zo'n 7 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij Knoop in Zaandam. Daardoor 2 eh, kilometer file met 10 minuten vertraging daar. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort yes. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Welkom terug bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik presenteer en heb het programma vandaag samengesteld. Het eerste nummer van het tweede uur van uh, ZFM Jazz is van uh, Stangets. Het komt uit de 1953-54 Clef Norgan Studio Sessions. En hij speelt erop samen met Bob Brookmeyer op trombone, John Williams op piano, Teddy Kotick op bas en Frank Isola op drums. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Roberto Gatto en de Lysurgic Band. En het album heet Pure Imagination. Het komt uit 2011. Het is een beetje een uh, psychedelische bandnaam. En ook de uh, albumtitel die uh, suggereren eigenlijk een, uh, een aantal nummers die je op een uh, gekleurde en gevarieerde uh, reis meenemen. En dat is eigenlijk ook zo. Want... Dit album was eigenlijk geschreven voor de soundtrack... van Willy Wonka en de Chocolate Factory. En dat is natuurlijk ook een fantastisch mooi verhaal... die je door een heel avontuur meeneemt. Gaat u luisteren naar het uh, gelijknamige nummer... Pure Imagination en naast Roberto Gatto... Giovanni Falzone op trompet, Gaetano Partipilo op Alt sax en Max Ionata op tenorsax. Pure Imagination. <tied> En de Lysurgic Band met pure imagination. Ik ga verder met um, Rafael Raval Sarnecki. Dat is een Poolse jazzgitarist, maar hij componeert ook. Hij leeft in, uh, woont in New York. Hij uh, schrijft zijn eigen nummers en op dit album heeft hij ook acht eigen nummers geschreven. Hij wordt hierop vergezeld door uh, de vocalist Bogna, Kitschinska, saxofonist Lucas Pino... Pianist Glenn Selesky en bassist Rick Rosato en drummer Colin Stranehan. Het is een um, uh, muziek die uh, ja, beïnvloed is door eigenlijk uh, traditionele jazz... maar ook heel veel andere stijlen erin. Zoals uh, wereldmuziek, fusion, progressive rock en uh, wat ze noemen contemporary classical. Ik heb een nummer uitgekozen van dit album, dat heet Name Days... Song. Het komt van het album Catch Dream uit 2014 van Raphael Sarnecki. Mm -hmm. Sarnecki met Name Day Song. Tijd voor wat uh, Nederlandse inbreng. En dat is uh, van Tineke Postma. De saxofonist wordt op dit album vergezeld door een uh, Amerikaanse line-up met Gary Allen op piano, Scott Colley op bas en Terry Lynn Carrington op drums. Het album is The Traveller uit 2009 en daarvan ga ik draaien Searching and Finding. Tineke Postma. We'll be right Postma met Searching and Finding. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan is van Nina Simone. Ik heb haar vaker gedraaid. Ik heb ook al vaker uh, haar biografie behandeld. En ik moest in december weer aan haar denken... toen ik, zat de, toen ik de film uh, over haar leven zat te kijken op Netflix. Zij is een zangeres die ook bekend staat... om uh, een aantal grote nummers, mooie nummers... Uh, wat protestnummers zijn eigenlijk tegen het racisme. Vooral het racisme in Amerika. En ik moest er ook aan denken voor deze uitzending... omdat um, ja, we leven nu in ook een rare tijd waarin er uh, veel gezegd wordt... en veel mensen stelling tegen elkaar nemen. En um, er eigenlijk weinig creatieve aandacht is voor wat er gebeurt. En muziek is een van die vormen die daarvoor gebruikt zou kunnen worden om op een creatieve manier... aandacht te vragen voor de problemen die ook nu nog steeds uh, er zijn... en misschien nu nog wel heviger worden uh, in deze coronatijd. En uh, dit nummer wat ik heb uitgekozen is Strange Fruit. Het is gebaseerd op een gedicht, Bitter Fruit, uit 1937... wat een aanklacht is tegen het Amerikaanse racisme... en in het bijzonder het lynche van uh, Afro-Amerikanen... die dat in die tijd nogal vaak gebeurde. En um, ja, laten we vooral in deze tijd ook aandacht hebben voor de problemen, maar op een creatieve en constructieve manier, zonder dat we mensen tegen elkaar opzetten. Gaat u luisteren naar Strange Fruit van Nina Simon. Seven trees, barren, strange fruit. Blood on the leaves And blood at the roots Black bodies swinging in the southern breeze Strange fruit poplar trees pastoral scene of the gallant south them big bulging eyes and the twisted mouth clean and fresh then the sudden smell of burning flesh here is a fruit Crows to pluck for the rain to gather for the wind. Nina Simone met Strange Fruit. Kijk vooral de film op Netflix over haar leven. Het is een uh, mooie film, zeker de moeite waard. We gaan het tempo wat opvoeren... Uh, zo aan het, uh, richting het einde van de tweede uur. Ik ga verder met Charlie Watts. Hij is natuurlijk bekend van de Rolling Stones... maar gedurende een aantal uh, um, ja, tussenposers... heeft hij ook uh, jazzmuziek opgenomen. Hij is vorig jaar overleden helaas. En hij heeft in 2004 een live opnummer, op, album opgenomen... What's at Scott? Dat gaat over uh, natuurlijk de beroemde Ronnie Scotts in Londen. Um, het album is in 2004 gemaakt. En um, het nummer heet Little Willie Leaps. En hij wordt erop vergezeld door uh, Dave Green op bas. En natuurlijk Charlie Watts zelf op drums. <tied> Luister naar Charlie Watts van het album What's at Scott... Um, en het nummer Little Willie Leaps. Het is helaas te lang om helemaal te draaien. Ik moet verder, want ik heb nog een paar mooie nummers klaar liggen. En een daarvan is van Tommy Flanagan. Het komt van zijn album Eclipso uit 1977. Het heet Cupbearers. En naast Tommy Flanagan op piano... op bas George Marats, op drums Elvin Jones. Cupbearers. Tommy Flanagan met uh, Cupbearers. Tommy Flanagan uh, staat ook bekend om zijn... Uh, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, begeleiding van Tony Bennett en Ella Fitzgerald. En laten we het volgende nummer uh, ook van Ella Fitzgerald klaarstaan. En dat heet Imagine My Frustration. Het komt uit het uh, album Ella at Duke's Place uit 1965. Ella Fitzgerald. in my Stella Fitzgerald met Imagine My Frustration. Ik ben uh, toegekomen aan het laatste nummer van vandaag... en dat is van Vic Vogel en Le Jazzband. Band. Vic Vogel is een uh, Canadese uh, pianist, arrangeur, componist... en hij heeft ook de leiding over een hele geweldige big band uit Montreal. En daarin speelt onder andere Jean Vrechette... een bariton saxofonist die uh, doet denken aan Pepper Adams en Harry Carney... Gaat u luisteren naar het nummer uh, Song for Goody. Ik kan het helaas niet helemaal aan draaien... want daar hebben we gewoon niet genoeg tijd meer voor. Maar misschien een andere keer. album heet Hanging Loose, Fik Vogel en Le Jazz Band. Dit was CFM Jazz. U luistert naar Vic uh, Vogel en Le Big Jazz Band. Um, mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Graag tot de volgende keer. En volgende week zit mijn collega uh, Edward hier. Fijne zondag en tot de volgende keer.